Zeven uur, Dikter Hark met het NOS Journaal. Nieuwe woningen en scholen moeten voortaan een raam kunnen openzetten. Het is een van de bepalingen in het nieuwe bouwbesluit van het kabinet... waarin 30 minder bouwvoorschriften staan. Al eerder was bekend dat niet elk gebouw meer een automatische brandmelder hoeft te hebben... behalve dan onder meer ziekenhuizen en kinderdagverblijven.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 President Obama is naar de zuidelijke staat Alabama gereisd om de schade van de tornado's te bekijken. De afgelopen dagen werd het zuidoosten van de Verenigde Staten geteisterd door tornado's. Het noodweer heeft aan zo'n 300 mensen het leven gekost en de schade is enorm. De laatste lancering van het Amerikaanse ruimteveer Endeavour is wegens technische problemen uitgesteld. Het wordt volgens de NASA nu, NASA nu op zijn vroegst woensdag. Op de ruimtevaartbasis Cape Canaveral werden meer dan 750.000 mensen verwacht die de laatste lancering van de Endeavour wilden meemaken. Ook de Amerikaanse president Obama, zijn vrouw en twee dochters waren van plan om de lancering bij te wonen.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 Het weer nog in het zuiden. Enkele buien. Vannacht opklaringen. Morgen is het droog en zonnig. Temperaturen 17 graden in het noorden, morgen en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ah, B verkeersinformatie De files worden nu snel korter en ze lossen ook snel op. Er staan er nog acht, 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Eigenlijk alleen problemen nog ten zuiden van Rotterdam op de A29. Eerst richting Rotterdam tussen het knooppunt Hellegatsplein en Numansdorp. Vier kilometer door een ongeluk. De linker reis ook is dicht. En de andere kant op staat er tussen oud Beijerland en de Haringvlietbrug zes kilometer. Ook hier is de linker reis ook dicht.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken Wim Brands. Ja, welkom aan de vooravond van het Grote Koninginnenfeest ga ik vanavond in dit boekenprogramma praten met twee gasten. Ik heb te gast Hester Tollenaar en Assis Aynan. En zij beiden zijn verantwoordelijk voor een heel mooi, bijzonder initiatief. De Berberbibliotheek. En die wordt uitgegeven door de prestigieuze, mag je wel zeggen... Nederlandse uitgeverij Atheneum, Polak en Van Gennep. En in die Berberbibliotheek, Bibliotheek daarin, uh, gaan boeken uitgegeven worden... van uh, Berbers, Assis. Ja. Hoeveel boeken gaan er uiteindelijk in die bibliotheek verschijnen? We beginnen uh, met tien. Dat is de afspraak. Er is en... er nu één, hè? Dat is Mohammed... Ga... Hoe spreek ik dit uit? Uh, dat is, uh, het eerste boek is van uh, Mohammed Gerredin. Gerredin. Ja, en het uh, boek heet Leven en Legende van Agonjish. Mm -hmm. En het moeten er tien worden? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En het kunnen er misschien al veel meer worden. Dat, dat, dat, dat weten we eigenlijk niet. Essa leggen jullie uit, eh, eh, leg even uit. Jullie doen de redactie samen. Ja. Hoe is het bij wie is het idee vandaan gekomen? Ja, dat is eigenlijk ook samen ontstaan. Ja. We, we, toen wij elkaar ontmoetten, toen raakten we in gesprek en bleek we ontmoeten elkaar via een uh, gemeenschappelijke vriend. En dat klikt heel erg. En in de gesprekken bleek eigenlijk dat we allebei bezig waren met Noord-Afrikaanse literatuur, Noord-Afrika en Azië is dan meer specifiek met de Berbers en ik toen nog meer in het algemeen, maar. Toen volgde een heleboel gesprekken en werd ik ook helemaal gegrepen door het Berber verhaal. En daaruit kwam het idee voort. Jij bent op een bepaald moment gaan ontdekken um, dat er een hele rijke uh, cultuur was waar jij uit afkomstig bent. Ja, ja. Misschien moet je dat even uitleggen, want je hebt ook samen met Hassan Bahara... Het prachtige boek geschreven Ik, triest. Dat ja. gaat over, de, over een Marokkaanse gastarbeider die in IJmuiden terechtkomt. Ja. Daar scholletjes moet, uh, moet stapelen. Schoolstapelaar. Een schoolstapelaar. Ja. En dat is eigenlijk het verhaal van jouw vader. Uh, ja, de vaders. De vaders die uh, in de jaren zestig uh, het water overstaken... en naar het grote Europa kwamen. En uh, de een ging uh, werken in Italië... en de ander in de mijnen in, in Frankrijk of in, in, of in Limburg... En uh, anderen kwamen terecht uh, bij de Hooghovens, of zoals mijn vader, uh, in de, in de uh, haven van de Muiren. En uh, daar werd hij schoolstapelaar. Uh -huh. Daar uh, heb je over geschreven ja. ook, daar heb je dus dat, dat boek over geschreven. Maar eigenlijk wist je natuurlijk verder helemaal niet zoveel van je vader, nog van de cultuur waar hij uit nee, voortkwam. Klopt. Ja, uh, zo omstreeks mijn uh, 21ste had ik mijn redenen om uh, uh, op, op zoek te gaan uh, naar mijn achtergrond, omdat ik... Ik kon die vraag niet goed beantwoorden. Ik kon niet goed uitleggen... Uh, niet zozeer van wie, hè, wie is Asis nou... maar meer van uh, hoe is het nou allemaal zo gekomen. En, en, en, en als ik daar dan de antwoord op zocht... dan wist ik totaal niets van uh, het achterland. Uh, het land waar mijn ouders geboren zijn. Uh, in, Marokko, in het noorden van Marokko, de Rif. Het enige wat ik wist van het land... was uh, uh, de rode aarde... De ezel, de waterput. Maar wie die mensen nou eigenlijk waren? En hoe, welke tradities ze hebben? Of uh, welke verhalen vertellen ze? Wanneer is nou een mop een mop in Marokko? Hè? Dat wist ik allemaal helemaal niet. En uh, zo omtreeks mijn 21ste ben ik daar echt uh, ja, als een malle... Uh, achteraan gegaan. En dat dat, dat variëren van uh, muziek luisteren. Maar ik ging ook... Uh, ik, pro ik probeerde ook op een gegeven moment... Uh, goed de Berbese taal uh, te spreken. Dus zinnen goed te articuleren. En, uh, en, en ik kwam erachter... Dat Wat maakten jullie thuis? Uh, Berbers. Maar dat was huistuin en keuken Berbers. Dus dat, dat ging over brood. En het ging over uh, <lacht> slapen. En het ging over de, ja, de keuken. Maar... De... de ik kon daar de poëzie nog niet in zien. Ik kwam er later achter, toen ik dus de Noord-Afrikaanse schrijvers ging lezen, kon ik, daar, kon ik daar de poëzie in vinden? Kon ik daar het verhaal in vinden. En uh, nou, toen ben ik dus ro rond die tijd ben ik heel veel schrijvers gaan lezen uit die streek. En ja, ik viel constant in de ene verbazing naar de andere. Want het was. was Geweldige. ik zeg altijd dat ik. Uh, ja, ik heb tien jaar ben ik daarmee bezig geweest. Dat ik, oh, achter hele leuke dingen uh, acht, uh, ben ik achtergekomen. Bijvoorbeeld, ik heb hier een boek meegenomen. Dat is uh, Apuleius. Dat heet De Gouden Ezel. Nou, dat is waarvan we weten de allereerste roman ooit geschreven: een lang verhaal met een metamorfose Metamorfose. Ja, precies. Ook bij Atheneeën Polak verschenen. Ja. En die Apuleius uh, is gewoon een berber. Uh -huh. Nou, dat, dat, dat vond ik prachtig om erachter te komen. Want mijn ouders zeiden altijd... ja, berbers, daar koop je niks voor. En uh, berbers, dat kun je helemaal niet schrijven. En opeens zie je dus ja, zo'n berber dat hij de allereerste romans schreef. Ik zal er nog eentje voorlezen. En dat is ook voor de mensen thuis of de mensen die nu in de auto zitten. Leuk om even te raden wie dit zou kunnen zijn. Ja, val niet van je stoel of uh, uit je auto of zo. Maar waarom zouden ze nou? Het is heel mooi. Let op. Troost van andere vrienden heet dit. De tijd is niet leeg en hij gaat niet voor niets door ons heen. In onze geest doet hij wonderlijke dingen. De dagen kwamen en gingen de ene naar de andere. En met hun komen en gaan nestelden zich andere verwachtingen... en andere herinneringen in mij. Geleidelijk gaven ze het mij weer het plezier terug van vroeger. En daarmee verdween mijn verdriet. Ja, Heel veel mensen zijn het erover eens dat dit is heel erg prachtig is. Dit is... Dat is uh, vader Augustinus. <lacht> Ook een Berber. Ook een Berber. <lacht> Wanneer ben jij die uh, Noord-Afrikaanse literatuur gaan, gaan echt, echt gaan lezen en gaan ontdekken? Want jij bent dus, hè, jij, jij vertaalt deze boek. Je vertaalt ze overigens uit het, uit het Frans. Ja, ja. Want want die meeste Berbers zijn schreven in het in het Frans. Ja. Wanneer heb je ze voor het eerst gelezen? Wat las je? Wat trof je? Uh, nou ja, het heeft zich een beetje opgebouwd eigenlijk. Want ik, uh, ik heb Frans gestudeerd en tijdens de studie moesten we natuurlijk ook wel wat Noord-Afrikaans lezen. En uh, daar was ik eigenlijk wel meteen door gegrepen. Dat vond ik wel boeiend. En nou later, na mijn studie, ja, ben ik eigenlijk steeds meer daarvan gaan lezen. En ja, toen was het nog vooral Noord-Afrikaans in het algemeen. En Tahar Benjelou natuurlijk is een van de grote. Dries Schraibi, Mohamed Diep vond ik erg mooi. Sjoekri natuurlijk. En um, het is eigenlijk toen ik Azies tegenkwam uh, en zoveel met hem sprak, dat die hele Berberkant voor mij ook uh, ging leven en duidelijk werd. En, en toen wat ik... werd er duidelijk? Nou ja, ik wist er eigenlijk toen ik Azies tegenkwam ook nog niet zoveel van. En uh, dus in eerste instantie werd me al duidelijk dat die scheiding er überhaupt is. En ik denk overigens dat weinig mensen zich daarvan bewust zijn. Van dat niet alle Marokkanen... Arabieren zijn en nou ja, dat er vooral Berbers eigenlijk in Noord-Afrika wonen. En um, nu ben ik even de draad kwijt. Nou, je zat uit te leggen uh, wanneer je het ontdekte en wat je daarin trof. En dat niet alle inderdaad Berbers Arabieren zijn. Maar wat heeft die literatuurgemeenschappelijk? Ja, nou ja, dat is... Um, ik... ik deze boeken de, die we voor de Berberbibliotheek hebben gekozen, die hebben toch. Ze zijn natuurlijk heel verschillend. Maar wat ik vind dat in al die boeken terugkomt, is eigenlijk de Berberziel. Dus waar ik ook in de gesprekken met Aziz uh, doorgetroffen werd. En toen ik me daar later meer in verdiepte, was niet zozeer het folkloristische van de Berbers. Van de, de textielbewerking en de sieraden en de muziek. En, maar echt die. Ja, ze hebben zo'n eigen ziel. En die, die kom ik ook steeds in die boeken tegen. Dat is een eigenzinnigheid en een vrijgevochtenheid en een opstandigheid ook. Dat, en dat zie je ook door de geschiedenis heen. Dat de Berbers dus, uh, ja, zich, zich nooit zomaar gewonnen gaven. Ze zijn natuurlijk door heel veel volken bestormd uh, in de loop der tijd. En hebben altijd moedig stand gehouden. Ja. En wat ik, ik... wat wel leuk om even in te haken op, op Hester. Um, een van de schrijvers die ook in de bibliotheek terecht zal komen... is Ibrahim Koni En hij is een Libiër. En hij komt uit het zuiden van, uh, van Libië. Hij is een amashak, een twarak, een, een, een nomar. En hij woont, tegenwoordig woont hij bovenop een berg ergens in Zwitserland. En hij kijkt, als hij uit zijn raam kijkt, dan kijkt hij tegen de Alpen aan. En uh, die man is echt groot overigens in, in de Noord-Afrikaanse wereld en het Midden-Oosten... Hij stond ook dit jaar stond hij ook op de lijstjes uh, voor de boekmakers... wie gaat de Nobelprijs winnen. En ik, be, ik bezocht die man. En ik stelde hem precies diezelfde vraag die jij net aan Hester stelde. Je bezocht hem in Zwitserland. Ik, ik bezocht hem in Zwitserland. Wanneer was dat? Uh, dat was een paar maanden terug. En toen vroeg ik hem van: meneer Alconi, wat is nou? Dat, hè, bedoel, ben, ik nou, ben ik nou gek of zie ik het nou goed? Uh, wat is nou die, die Berberziel? Nou eh, waar kun je nou echt denken van? Nou, dit, is, is, dit is een schrijvende Berber. En toen zei die, en hij, hij zal redelijk opleveren, toen zei hij: Our soul, my friend. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, ik had dus ook wat Hester dus kon, kon lezen. En er zit een bepaalde opstandigheid in. Enorme poëzie. Um, de, ja, maar ik vind dat je ook echt het goede woord gebruikt. Of Alconi in dit geval. De, de boeken zijn echt bezield. Ja. Dat, dat vind ik dat in allemaal terugkomt. Op verschillende Eén een manieren. Het ene ja. verhaal ja. het andere verhaal. Het is een waterval aan verhalen. Nu is het aardige natuurlijk. dat Wat, wat, wat, wat, jullie, wat jullie gaan proberen. Dat is het in Nederland introduceren. Ja. Van, die, van die berbercultuur. En dat heb je ook al mooi gezegd. Er staat vandaag in de Belgische krant. Uh, de standaard. Een groot verhaal over jullie initiatief. Dat heb jij meegenomen, Esther. Want je woont op dit moment in Frankrijk, hè? Waar zit je precies? In Arles. Daar, daar ben je aan het vertalen? Ja, ja, ja. Wat vertaal je daar nu? Ik ben nu met de volgende in de reeks bezig. Tahar de bottenzoekers. En toen heb je even onderweg de standaard meegenomen. Ja. En er staat <laughs> al een mooi citaat. Dat is wel mooi om te zeggen. Dat, dat komt bij jou vandaan, volgens mij. Je streven is niet om iets te, te, te, te veroorzaken wat uiteindelijk kan resulteren... in een nieuwe waterput in Marokko. Je wilt nee. de Nederlandse taal verrijken ja. met deze boeken. Ja, uh, uh, uh, uh, het, het allermooiste zou zijn als uh, de lezers naar de boekhandel lopen... en uh, het boek gaan lezen. En dat ze dan niet denken van hè, er, moet iets, er moet iets van binnen gebeuren... Dus het, de bergen moeten uh, uh, van binnen uh, ontstaan. Uh, de zon uh, uit die streek moet van binnen ontstaan. Dus niet dat je denkt van, um, um, van nou, hoe zou Marokko eruit zien of hoe zou Libië eruit zien, maar dat je je fantasieën echt in, in, de, in, in de Nederlandse taal um, dat daar die berbercultuur wortel gaat schieten. He, het, want het, het, het, ik ben hier geboren en uh, ik blijf hier. En um, ik vind het mooi om een deel van die door middel van literatuur in het Nederlandse landschap. In dit decor waar ik woon en waar wij allemaal wonen... Uh, om dat daar een plek te geven. Dus het, het, het, het ironische natuurlijk van het hele verhaal... Uh, dat die berbecultuur. Uh, helemaal niet zo dominant aanwezig is... onder de Marokkanen hier bijvoorbeeld. Ja. Daar, heb jij wel eens, daar, heb jij, daar hebben wij het wel eens een keer over gehad. Ja. Dat dat, dat heeft te maken volgens mij met, met, met de jaren waarin jouw vader bijvoorbeeld... en al die vaders hun werk kwijtraakten. Zich isoleerden in, in, in hun koffiehuizen. Ja. En, leg het ja, uit. Ja, ik probeer het altijd op deze manier uh, uit te leggen... en ook een beetje voor mezelf te verantwoorden. Hè, want ik, ik ben er niet bij geweest. Het enige wat ik denk, wat het is. mijn vader kwam naar Nederland... net zoals al die andere mannen, al die gastarbeiders... of ze nou Turks of Marokkaans of, of, of Grieks of Spaans zijn... Het enige, maar werkelijk het enige wat er toe deed, was geld. geld. Er moet geld op, op de plank. Eh, so, eh, of na geld, brood op de plank. En toen kwamen de moeders. Dat noemen ze gezinshereniging, wat trouwens een heel raar woord is. Want mijn moeder is gewoon onder dwang naar Nederland gekomen. Wat bedoel je onder dwang? Ja, mijn moeder is gewoon uit haar omgeving geplukt. Gezinshereniging klinkt heel mooi, hè? Net alsof een gezin wordt herenigd. Nou ja, er werd wel iets herenigd, maar in een totaal andere omgeving. Ik weet niet, bij hereniging... dan. Je bedoelt dat je moeder liever daar was gebleven? Uiteraard, natuurlijk. natuurlijk. Ik bedoel, mijn moeder die werd gewoon naar Nederland gehaald met de kinderen. En, en mijn moeder die was verantwoordelijk. Mijn vader was verantwoordelijk voor het geld. En mijn moeder was verantwoordelijk voor het eten. Hè? Om, het, om het geld om te zetten in eten. En onze monden te voeden. En er was geen plek voor cultuur. Om, om de simpele reden. Er was niet. Het was een soort van overleven was het in, in dit land. Want dat, ja, je woonde ergens en iedereen sprak een hele andere taal. en je kinderen vervreemden je van je, want die beginnen ook een andere taal te spreken. Dus dat, dat hele, die, je hele cultuur van daar, al die tradities. Die zijn, ik ken bijna helemaal geen tradities. Ik ken helemaal bijna geen tradities. Uh, Berb tradities ik, pas, ja? pas nadat ik daar op zoek naar ben gegaan. Maar dat is nu wel echt heel anders. Want voor mij is het juist. Pardon. Die laatste jaren dat ik zo veel met jou ben opgetrokken en de mensen om je heen. leeft het enorm. Ja, ja ik zit natuurlijk dan ook wel in een specifiek groepje. Maar ja. ik vind juist dat het ontzettend leeft. Die ja, maar wacht even. Dat is nu een, een soort renaissance die je krijgt. Ja, dat nee, wat, wat aan ja. uitlegt. Maar daar Als is dit wel deel van. Natuurlijk. Waar dit een deel van is. Ja. Maar dat laat onverlet dat. Oh ja, je vader bijvoorbeeld. Je vader was mu muzikant. Hè? Die ja. maakte graag muziek. Ja, tot een bepaalde leeftijd. <laughs> tot welke leeftijd? Toen we naar uh, Nederland kwamen, dus uh, zo rond zijn 40 is hij daarmee gestopt. Wat voor muziek maakte die? Hij, hij? Hij was autodidact. Hij speelde luid, speelde fluit, hemza. Zo heet die fluit. Het is een hele lange bamboe-fluit. Uh, hij speelde ook piano en viool. En uh, op een gegeven moment was dat leven zonder En hij zong. Ja, uiteraard. Vind ja, ja. jij ook, of niet? Uh, nee, dat wil, je, dat wil jij niet. <laughs> en, en, en, en de ja. luisteren al helemaal niet. Um, en um, nou, op een gegeven moment vond hij dat nou, hij dat dat daarmee... Dat zeg jij, maar dat weten we toch helemaal niet? Nee, ik ga het je niet vragen. Uh, en mijn vader die wilde daarmee afrekenen. Die, die is daar toen abrupt mee gestopt. Maar waar wilde die mee afrekenen? Ja, dat, dat, dat vond hij zondig op een gegeven moment. Dat, dat had hij is... zo geleerd. Dat, dat is ook precies wat je ook bij uh, streng gereformeerd in Nederland ziet: ja. dat ze, dat, die muziek die is des duivels. Dat, dat, dat, dat doe je niet. Nou, maar er is hier een omslagpunt dat wel belangrijk is. Want als wij nu hè, in. Uh in Nederland over Marokkanen nadenken... dan denken we over moslims na... dan denken ja. we over de islam... en dan zien we dat als een bedreiging. Maar we hebben het hier over een groep mensen, die Berbes... Ja. die uit een hele andere cultuur kwamen... Ja. En waar het volgens mij toch uiteindelijk om gaat... maar als het niet zo is, dan moet je me corrigeren... is dat die cultuur op een gegeven moment ook voor een deel gewoon geannexeerd werd. Jouw vader die kwam fluitspelend het land in. Ja. En op een gegeven moment mocht hij dat niet meer. Nee, klopt. En was hij was een fanatieke moslim ja, geworden. Ja, dat, en... klopt, dat klopt. De, de, om het even heel kort te zeggen... de Marokkaanse nou, ja, gemeenschap... Leg het maar uit. Nou, de Marokkaanse gemeenschap in Haarlem, de, waar ik vandaan kom... Uh, je let een beetje op elkaar. Hè? Je, van, nou, uh, meneer Mohammed, uh, zo heet mijn vader... Van nou uh, is het dan niet handig om dan een keertje naar de moskee te komen en om ermee te stoppen en dergelijke? En er zit natuurlijk een bepaalde druk achter. En uh, de islam, die in Nederland uh, wortel heeft geschoten, is in wezen, naar mijn mening, dat, ik kan het mis hebben, maar gewoon wat mijn ogen zien, is niet echt de uh, islam uit Marokko, hè, waar je dus gewoon echt uh, tambourijn spelend liederen, uh, gospel eigenlijk. Gewoon gospelend thuis op vrijdagmiddag een liedje aan het zingen bent... en ondertussen een anchovies naar binnen werkt. Maar hier is dat heel anders gegaan. Uh, de moskeeën of de religieuze leiders uit Saudi-Arabië en dergelijke... die hebben heel veel moskeeën gebouwd hier, financiering uh, geregeld. En die hebben dat helemaal naar zich uh, teruggetrokken. En dus krijg je een annexatie. Ja, krijg je, een religie, krijg je ook een andere een, religie. Maar ook er wordt beslag gelegd op een cultuur... Ja, dat is, ja, wat, die, die wat, heel anders was. Ja, wat voor uit. mij wat ook wel een van mijn uh, drijfveren was. Om erachter te komen van als ik naar Marokko ga... dan zie ik toch echt iets anders. Ik zie ze naar Heiligen gaan. En ik zie ze, ik, ik, ik zie ze zingen op de binnenplaats. Fantastisch, weet je wel. En dan kom ik terug in Nederland en dan denk ik... Hè, dit is, het is, het, is niet, het is heel anders. Uh -huh. Maar daar kon je het niet over hebben met je, met je vader, neem ik aan. Nou, jawel, er zijn er veel ruzies over geweest, natuurlijk. Ja, uiteraard. Zoals dat in een gezonde relatie tussen vader en zoon naartoe gaat. Uh -huh. Even over dit eerste boek, hè, wat nu in deze reeks is verschenen. Gerardien, moet ik zeggen. Wat, wat weet je over hem? Waar leefde hij? Hij um, leefde uh, in Zuid-Marokko en later in Parijs en toen weer in Zuid-Marokko. Wat is het verschil tussen Noord- en Zuid-Marokko bijvoorbeeld? Want jij komt uit Noord-Marokko. Ja, he? Hester gaat je vertellen hoe Zuid-Marokko is, want zij is er echt net geweest. <laughs> ja, ik ben in februari uh, naar het gebied geweest waar dit uh, boek uh, zich afspeelt. Om en, te uh, kijken hoe het eruit ziet. Ja, echt. Ik, <coughs> ik ben zo intensief uh, met die vertaling bezig geweest dat ik zat er helemaal in en ik had zoiets van, ik moet dit met eigen ogen gaan uh, zien. Het en, landschap. Uh, ja, het landschap. en ja, Vooral het landschap eigenlijk en de, de Steden, dus ik ben naar Tisni, Tarfrouet en Taroudant uh, geweest. En wat ja. voor steden zijn dat? Hoe groot zijn die? Uh, pff, nou, Taroudant en Tisni, ik weet eigenlijk niet hoe groot ze zijn, maar dat zijn vrij grote steden. Tarfrouet is is wat kleiner. We uh, hebben we het dan over Arnhem, uh, Groningen, Amsterdam, Rotterdam. Nou, ik zou eerder zeggen Arnhem, Groningen, ja. ja. En Tarfrouet. Uh, Zaandam of zo, daar kom uh -huh. ik toevallig vandaan, maar <laughs> dat komt als eerst in me op. Maar um, uh, dus ik, ik ben daar naartoe gegaan en uh, ja, dat was heel bijzonder om te zien. Dat, wat ik wel leuk vond ook was dat eigenlijk dat ik ook weer niet zo verrast was. Ik zag dat landschap en ik dacht, ja, dit heb ik ook echt voor me gezien tijdens het vertalen. Dus dat is ook goed neergezet. Wat, zie, wat door... zie je voor je? Nou, het is, het is heel woest en droog. Uh, stekelplanten, doornstruiken, heel ruige natuur. En dat komt heel veel in het boek voor. En ja, toen ik daar was, kon ik me ook echt voorstellen. Ik ben ook naar het geboortehuis van Gerardien geweest... en waar hij uh, dus, uh, nou ja, zo'n vroege jeugd heeft doorgebracht. En, uh, Wat met... voor huis was dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is nu een soort ruïne eigenlijk. Het is een klein dorpje en uh, ik had daar iemand ontmoet... die uh, een, een oude jeugdvriend was van Gerardien. En die heeft me daar uh, mee naartoe genomen, of zijn dochter eigenlijk... En nou, van, van het huis van Gerardien zelf uh, is niet veel meer over... maar het huis van die, uh, die man stond er nog wel. En uh, ja, dat is dan zo'n heel klein dorpje op, tegen een, een bergflank aangebouwd... en dus omgeven door die enorm... het is in de amelm dus een uitgestrekte vallei... dat ook in het boek uh, een rol speelt... En um, nou, ik kon me echt heel goed voorstellen dat als je daar opgroeit... dat dat je altijd bijblijft. Dat, dat, en dat dat ook echt in je ziel dus gaat zitten. En dat, nou, daar is de ziel weer, maar dat, dat komt ook echt in het boek eruit. Zo'n ja, dreigende natuur ook ergens. Zo'n natuur die, die angstaanjagend is... maar waar je tegelijkertijd met heel je hart van houdt als je daar opgroeit. En eigenlijk ook als je daar als bezoeker wel bent. Of misschien ben ik er heel ontvankelijk voor, maar ik vond dat echt uh, heel indrukwekkend. Jij ja, bent daar geweest. <kwijnt> Hij is op een bepaald moment naar Parijs ja, gegaan. Ja, zoals veel van de, deze auteurs. Veel raad. van deze auteurs ja. zijn in Parijs terechtgekomen. Ja, hè? Ja. ja, het is ook wel ergens logisch natuurlijk. Ze konden goed Frans. En, en ja, uit, het is praktisch ook om naar Parijs te gaan. En, en in, in, in Parijs vele malen meer gerespecteerd dan in Marokko. Ja. Zijn boeken waren ook verboden in Marokko. En dan kom je in Parijs en dan ben je bevriend met. En met Zacht, Michel Foucault. We, ja. ja, Dat waren zijn vrienden. Ja. Daar zat hij mee in de kroeg. Sterker nog. En heel veel, denk ik. Ja, en Michel <laughs> Foucault betaalde zijn huur, bijvoorbeeld. Dus, ja, en, in, en, en, en, en in Marokko? Wat, is, wat was zijn status daar? Ja, schop onder je kont. In de Marokko waren zijn boeken verboden. Dus. Waarom? Uh, ja, de, de, de opstandigheid. Denk ik. De, de, de duidelijke Berber-opstandigheid die uit de boeken spreekt. En, en zijn, hij was ook erg geëngageerd en, en dus betrokken bij het lot van de Berbers. En ja, de, de toenmalige koning was daar niet, uh, niet ja, zo door op. Het was op. ook de sfeer in Marokko. Het, was, het is uh, een, uh, nou, ik, ik zou niet willen zeggen een stasi-achtige sfeer... maar je was gewoon pertinent, altijd, overal, bang... voor welke vorm van overheid dan ook... Uh, het was niet leuk. Echt gewoon niet leuk. En, uh, en dan ben je begiftigd met... Uh, sorry? De jaren van lood. Ja, en dan ben je begiftigd met een vrije ziel. Nou, dan ben je op een verkeerde plek geboren. Nou, dan wil je weg. Nee, dit is overigens brands met boeken. En ik uh, praat met Hester Tollenaar en Assis Aynan. En het gaat over het initiatief dat zij namen... om een Berberbibliotheek beginnen en het eerste deel is nu verschenen bij uitgeverij Atheneum Polak en het worden tien delen uiteindelijk wanneer ben jij voor het laatst in Marokko geweest want we hebben het nu over Zuid Marokko jij komt uit Noord Marokko nou ik kom uit Haarlem mijn ouders die ja. komen ja en dat ja, is heel belangrijk ja dat heb je al uitgelegd maar ja. je komt oorspronkelijk kom, Ja, familie komt uit het, ja precies uit noord. ja nu zeg je het goed Haarlem uh, ligt ook in Noord Marokko ja Noord nee. hum, de, de humanistische stad in Noord Holland ja. um, uh, wanneer ik voor het laatst ben geweest, een uh, paar jaar terug, ik denk een jaar of uh, vier terug. Drie, vier, zoiets. Wat voor omgeving, als je het vergelijkt met wat we net horen? Uh, het, is, uh, het is wat groener inzet. Uh, uh, uh, zeer gemarginaliseerd. Uh, uh, enorme onderhuid uh, haat jegens uh, de overheid. Uh... Dat komt steeds terug, hè? Die opstandigheid ja. en het grote wantrouwen tegen die, uh, tegen die, uh, tegen die overheid. Ja, ik, ik, noem, ik noem... Is dat overigens een eigenschap die veel Berbers hebben meegenomen naar de landen waar ze terechtkwamen? Waardoor ze in die landen soms ook gewoon tegen wil en dank <laughs> in de problemen komen? Uh, nou ja. Nou ja, hij is het denk... er niet uit te krijgen. Ik nee, hij nou, nee, nee, nee, geeft nee, dan maar gewoon antwoord. Ja, nee, <laughs> ik denk dat uh, elke kritische burger, uh, in welk land dan ook, altijd kritisch moet zijn tegen zijn overheid. En uh, als berber heb je dat in je genen meegekregen: dat je kritisch bent naar de overheid. Kijk, ik kom, ik, ik kom uit een familie uh, die zijn weggetrokken uit, uh, uit Noord-Morokko uh, omdat zij. Uh, onder dit regime, het Marokkaanse regime, wat er zit, uh, nooit geaccepteerd zijn. En uh, uh, er zijn altijd uh, rare verbonden gesloten met kolonisators... die altijd nadelig uitvielen voor de Noord-Marokkanen, dus de Rifijnen. En, dus je bent, je bent altijd op je hoede. Dat is, uh, dat, dat, ja, uit die streek komen mijn, uh, komen mijn ouders. Maar jij zei laatst tegen mij uh, dat je het idee had dat de Berbers hier niet zo trots waren. En dat dit zo mooi was ook om, dat we hiermee komen met deze Berber bibliotheek. Ja. En daar zat ik over te denken. En ik dacht, ja, en het mooie van die boeken vind ik nou juist dat ze zo trots zijn. Ja. Dus er komt zoveel trots uit naar voren. En ja. ik vond trouwens ook toen, in de, toen ik in Zuid-Marokko was, in de Soes, ook de mensen ontzettend trots. Ja. En zeker in Tafraout is echt een, een, een Berber city. En uh, ja. ik had een paar woordjes uh, Tashilhit of Berbers geleerd en zij daar dus gedag in het Berbers. En nou, dan waren die mensen helemaal doordolle. van vonden ze geweldig. Ja. Echt. Maar wat, wat betekent die trots dan? Um, nou ja, kijk, er, er is geen enkel Berberland bijvoorbeeld... He, dat bestaat gewoon niet. En terwijl je dus. Uh, het zijn gewoon de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika. Noord en ze hebben een eigen taal, ze hebben een eigen schrift. En duizenden jaren uh, oude traditie. Uh, enorme grootheden uh, voortgebracht. Uh, he, we hebben het Augustinus hebben gehoord. Maar ja, de grootvoetballer Zidane. Of Edith Piaf, om maar iemand te noemen. Daar mag je wel trots op zijn. Het is, het is gezond. Het is heel gezond, want anders dan ben je altijd iemand in verdrukking. Ben je altijd iemand zonder stem of iemand zonder land. En um, dat is... Dat, volgens, mij is dat, volgens mij moet je dat niet hebben in een mensenleven. Een beetje trots in een mensenleven is, is heel mooi. We gaan even uh, onderbreken voor het verkeer. ABB. Er staat nog één file en dat is op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Bij de afrit Numansdorp een file van drie kilometer. Daar is daar een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. En dit was de AWB en dit is Brands met boeken op Radio 1. En ik eh, praat met Aziz Aynan en Hester Tollenaar over... Ik was het boek aan het zoeken, er ligt een enorme stapel hier. Het ligt gewoon bovenop over het eerste deel in hun Berber bibliotheek. Dat, mag ik, ja? ik zomaar spontaan nog iets zeggen? Ja? <laughs> dat, dat ligt nou, eraan wat, wat je gaat steeds, zeggen. Ik zie jou steeds in het boekbladeren. En ik denk, een van de dingen die ik ook zo uh, mooi vind hiervan. is dat, uh, dat ik met Aziz zoveel praten erover. En dat, het, dat, het eigenlijk ook zo, of dat ik het zo vreemd vond dat Aziz deze boeken dus niet kon lezen, omdat ze in het Frans geschreven zijn. Ja. Dat, uh, uh, jullie maken het jezelf ook niet echt makkelijk. <laughs> <hij>: ja, nou ja, je moet. Je nee, even eerlijk. Ik heb een paar aantal boeken meegenomen. Nee maar, even, even, nee, maar om het. Ik bedoel, het klinkt heel ironisch. Maar je, je, je groeit op in Haarlem, hmm. in een, in een Berbe-gezin. Dat, dat, dat gezin dat, dat, dat, dat drijft af van de cultuur waar het oorspronkelijk uit voortgekomen is. Ja. Zoals heel veel berbers dat hier hebben ja. meegemaakt. Ook door die, door, die, door die invloed van de islam, door die Saoedische invloeden bijvoorbeeld. Daar heb jij mij wel eens een keer, want we kennen elkaar, wel eens wat over verteld. Op een gegeven moment is jouw vader ook nog wel eens benaderd... van wil hij niet op een, op een Koranschool in, waar was het... Nou, ik was een, ik was een uh, extreem goede leerling op de, op de moskeeschool. En uh, waar ik uh, elke zaterdag, zondag en uh, woensdagmiddag vertoefde. En uh, toen kwam er een broederschap langs. Een islamitisch broederschap. Ik gewoon een muslim in. En uh, ik kon die soeras enorm goed in mijn kop uh, uh, stampen. En uh, toen uh, kreeg mijn vader het aanbod. Of ik, uh, dat zal heerst in de jaren tachtig geweest zijn. Of ik uh, naar Pakistan wilde. Of ik daar uh, een uh, ja. schriftgeleerde wilde worden. Ja, Was je nog als bommengooier teruggekomen ook, maar je bent niet gegaan. Nee, ik ben niet gegaan, nee. Dat was, dat, dat je, was, dat was de mop, nee. Ja. Want je vader zei... Nee, mijn vader zei, heb je zin om te gaan? Je vader zei wel, heb ja. je zin om te ja, gaan? Ja, natuurlijk zei hij dat. Ja. Maar uh, dat is heel... Dit is zij niet... zei, dit is een aanbod, dat kan je niet nee. afslaan. Maar jij zei dit nooit. Nee, joh, ik ga toch niet... Nee, ik was hartstikke bang. Ik, Pakistan, ik, ik wist niet eens waar het lag. Uh -huh. En dan, nee, dat wilde ik niet, dat wilde nee, ik echt maar, niet. Het is wel interessant wat je vertelt, want je ziet, hier, hè, dat voltrekt zich dan in die Nederlandse samenleving. Ja. Iedereen zat de andere kant op te kijken, niemand had dat door. En je hebt daar een groep mensen die, die zeg maar, uit een bepaalde cultuur komt, waar ze niet eens meer zoveel weet van hebben. En, en, en een andere cultuur gaat die cultuur annexeren. Ja. Het is gewoon islamitisering wat hier gebeurde. Ja. Ja. Waar, waar jij gewoon als boze puber nee tegen hebt gezegd. Ja, ik was, niet een, ik, ik, ik was nog niet eens een puber, jo. ik denk ik echt een jaar of tien was. Maar wat Hester zegt is ook interessant. Dan heb je die rijke Berber cultuur, maar ja. die is dan weer uit noodzaak bijna in het Frans verschenen. Ja. Omdat al die Berbers uit Marokko gingen en naar Parijs, want daar kregen ze hun boeken gepubliceerd. Nou ja, ze zaten ook op Franse scholen vaak, ja, hè? In, ook dat. In de koloniale tijd, dus. Ze leerden gewoon schools Frans. En thuis ja. was het veel Berbers. Maar het, het, als je op school Frans leert... en dat is de taal die je echt goed beheerst... geschreven ook... en dan ja, ligt het voor de hand om in het Frans te gaan nou. schrijven. Ah, het is in wezen niet zo vreemd. Maar uh, ja, dan ben je een boze Berber-puber. Sorry dat ik je onderbreek, ja. want dan heb ik mijn verhaal rond. Dan ben je een boze Berber-puber in Haarlem. Ja. Maar dan kun je nog niet eens... Alles bij, die, bij, ja. die, bij die boeken terecht. Dat ja. kan pas later. Ja, Om het voor de luisteraar nog een beetje <fix> overzichtelijk te nee, maken... Het is volkomen heil, helder. Ja, <gül> ja? oké. <Okay. tius> nou, I Dan is het uh, voor deze Berber onhelder. Nee, maar de verschenen in het Nederlands natuurlijk... Um, ja, uh, Spinoza schreef ook in het Latijn. He? Dat dat dat was, dat was in dat, zoals het Frans, dat was de taal waar je in schreef. Dat was de taal van de overheerser, de taal van de administratie. En uh, uh, al die, al die uh, mensen die dus in Noord-Afrika waren... die hebben ze altijd geprobeerd om die bevolking te onderdrukken. En dat, dat schrift, dat, dat, wat er gewoon wel is, heeft zich nooit kunnen ontwikkelen. Daarom is er ook een enorme orale traditie. Hij heeft zich nooit naar het schrift kunnen ontwikkelen. Al zijn die ontwikkelingen nu enorm sterk gaande in, uh, in Noord-Afrika. En er verschijnen nu ook regelmatig romans in de Berbers. Gewoon in de Berber taal, en dan geschreven in het Latijn schrift. Nou, en het is ook niet zo dat je geen enkel van die boeken kon lezen. Ik bedoel, er was ook nee, wel een ik, ik las het, nou ja, ik dat... las het uh, door middel van een maand. Ik las, ik las, nou, hier ligt dan een boek in het Duits en in het Engels. Ja. Dat, dat is dus hoe ik uh, uh, die boeken las... Uh -huh. en, en waarom denk jij dat de, de belangstelling... Nou, laat ik het anders zeggen. Is er onder, onder, onder, onder jonge Marokkanen in Nederland nu bijvoorbeeld... Een, een levendige belangstelling voor waar ze vandaan komen? Enorm. En voor wat dat dan betekent? Enorm. Die is echt heel groot. Um, uh, er zijn uh, jongeren, hè, Marokkaanse jongeren, discussiëren er echt over... Uh, van nou, hoe zit het nou met die achtergrond? En, en nou, als, als er überhaupt een achtergrond is, wie, wie behartigt dan die achtergrond? Uh, is, welke kunstenaar is dat of welke zanger is dat? En uh, er vinden enorm veel berberavonden plaats, uh, muziekavonden, literaire avonden. Het is, het, het, het is een hele scene op zich eigenlijk. Maar als jij nu naar een jonge Marokkaan toe loopt en zegt uh, zeg Edith Piaf... Ja, dat, wat... dat, dat dat een berber is. Ja, ze is zelf overigens een half bloed. Maar uh, nee, dat weten ze niet. Nee. Het is dus nog een hele kleine groep die ja. daarmee mee, mee, mee aan de slag is. Ja, het is wel echt enorm groeiend. Hoe zit dat aan de universiteit? Want er is een Berber-faculteit in Leiden volgens mij. Ja, hè? klopt. Ja. Maar ja. wat doen die? Hoe groot is die? Volgens mij is dat vooral op taal gericht, of niet? Nou, ook dat op cultuur. Daniela Marola nee. doet dan vooral uh, cultuur. Maar daarom is Nederland ook zo bijzonder. Hè? Het is echt, ik bedoel, Nederland is echt een fantastisch land. De, de enige berbologie-faculteit op de hele wereld, is in Leiden. Is er maar eentje? Ja, je hebt, er, je hebt hem niet eens in Algerije of in Marokko. En waarom is dat in, in Nederland, denk ja, je? Ja, dit is Nederland. D dat kan in Nederland. In Nederland, in, in, uh, meneer Stromer, de hoogleraar berbologie... dat is een lange man, 1,90 meter, slagerzoon... spreekt perfect berbers. Die, hij is de hoogleraar berbologie in Leiden. Nou, die vertelde mij dat dan in 1600... Uh, werd, hier, werd hier in Nederland, in Amsterdam, werd gewoon het onze lieve vader in het Berbers gedrukt? <laughs> ja, dat, kan, dat, dat, dat, dat kan alleen, in alleen maar in Nederland. <laughs> Made in Holland. Nou ah ja, dat is toch wel weer mooi. Om, ja, natuurlijk. Om... Ik bedoel, uiteraard. Want, dat, dat, dat... Nou ja, het is mooi dat je zo'n lofzang afsteekt. Want ik bedoel, de, de, de, we zullen toch de Nederlanders de kost moeten geven die de laatste jaren alleen maar aan het zeuren zijn over, ja. over dit, dit land. Jij vindt het nog steeds een aangenaam, tolerant land. Nederland? Ja. Nou, Nederland is het allermooiste land. Allermooiste, ja, bedoel, dit is, je moet je ook voorstellen, dat de Berbenbibliotheek. Nergens in, in heel de wereld, ook in, in die, in die, in die Berberlanden zelf... of in Frankrijk, waar echt miljoenen Berben wonen... of in, in Canada, waar ook echt een enorm grote Berbergemeenschap is... dat ne, in Nederland... Kan dit? Kun je uh -huh. dus een, een, een bibliotheek uitgeven? Ik wil thuis wel iets vragen dadelijk over die gemeenschappen... die je hebt in, in, in, in Frankrijk, uh, met name. Nou, nee, ja, ik... nee, wacht even, oh. want we gaan iets anders <laughs> doen. Ik, uh, we hebben een vaste rubriek in dit programma. Dat is, de, dat is de eerste herinnering. Daar hoort een tune bij. Dan vertelt de gast zijn eerste herinnering. En die slaan wij op. Daar maken we een enorme database van. Uh, wie van jullie willen beginnen dadelijk? Jij mag be wil jij beginnen? Dan hoor je de tune en dan vertel je je verhaal. Eerste tune. De eerste herinnering. Mijn eerste herinnering is een balletvoorstelling. Ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was. En uh, we hadden dat natuurlijk uh, heel goed ingestudeerd en zaten als kleine bloemetjes in één gevouwen op de grond en moesten tot de bloei komen op een bepaald punt in de muziek. Dus dat moest je in je hoofd tellend bijhouden, zoals dat gaat bij ballet. En ik ging te vroeg open en dat was vastgelegd op video. <lacht> Prachtig, dat is, dat is nog om, want er is iemand, maar zal ik het eigenlijk vertellen... die zegt, ja, zo'n eerste herinnering vertelt alles over het latere leven van, van iemand. Maar daar moet je dan zelf maar over nadenken. Ik weet ook ja. niet of het waar is. Jij mag. Ik kan me herinneren dat het de, de uh, melkkamer was in het dorp van mijn ouders. En uh, ik zat daar wit brood te eten... En toen kwam er een man aangelopen en uh, die pakte me zo op. Ik zat in kleermaken, zit op de grond. En toen werd ik meegenomen en toen gingen we naar de salon. Die zat helemaal vol met mensen. En uh, daarna is het zwart voor mijn ogen. Want wat daarna gebeurde is dat uh, een deel van mijn piemeltje werd er vanaf uh, geknipt. Dat was mijn besnijdenis. En het zijn, uh, want ik was... Tweeënhalf, wat dan ook. Het zijn schichten, maar blijkbaar is het zoveel pijn gedaan... dat ik me dat nog wel een mm -hmm. beetje heb kunnen opslaan. Maar ik kan me dat, dat brood eten heel goed voor de geest herinneren. En dat die man, hele mooie man, met een grote snor en een, een heel mooi lang gewaad dat hij mij zo vanaf de grond zou optilt. Maar dit was in, dit was in Marokko? Ja, ja, ik ben in Marokko besneden. Ja. Dat was ook de eerste keer dat je daar, dat ja. Je daar was? ja. Tweeënhalf jaar oud. dat Hebben ze je verteld? Of dat, nou ja, dat moeten ze je verteld hebben. Dat weet je niet meer. Ik, het, ik, weet, ik denk misschien zo'n geconstrueerde herinnering. Dat ik hem zelf... Want ik heb ook mijn broertje besneden zien worden. Dat ik misschien dat toen... Ik weet het niet. Ik wil even nog over... Want dat liet ik net als cliffhanger even overeind staan... voor, voor die herinneringen. Die gemeenschappen die je hebt in, in, in het buitenland... in Frankrijk en zo. Als, je, als, als, als jullie zeggen van oké, okay, je hebt een soort opleving... Van in belangstelling voor die berbercultuur hier in Nederland. Is dat in Frankrijk ook zo? Is dat in Parijs zo bijvoorbeeld? Nou, over Parijs specifiek zou ik niet weten, maar ik heb de indruk dat het daar een stuk minder is in ieder geval. Ik, jouw verhaal, Aziz, over je bezoek aan Marseille vond ik in dat opzicht heel mooi. Over hoe de, de houding van de Algerijnen daar. Ten, dat ze nog zo vol woede zitten echt ja. tegenover de Fransen. Want dat ja. is natuurlijk een heel andere situatie met ja. de voormalige kolonisator. Dat, ja. dat hebben wij hier niet. Ja, je, er wonen iets van 2 miljoen kabiliërs. Dat, dat is een landstreek in uh, Algerije. Er wonen iets van 600.000 600 Marokkanen. Is echt heel veel uh, Berbers in, in Frankrijk. En um, ik weet niet precies hoe ze uh, hun achtergrond uh, beleven, maar wat, wat wel zo is, is dat ze allemaal perfect Frans spreken en, en, en dergelijke. Het zijn in wezen gewoon Franszen. Maar er is wel een bepaalde haat jegens uh, de, ja, de ex colonisator uh, Frankrijk. M maar dat is, is niet. Volgens mij is het in Nederland wel heel speciaal. Nee. Jouw vader, die speelt op de een of andere manier. Ook wat dit project betreft, een, een, een, grote, een grote rol. Want je hebt een mooi voorwoord geschreven bij dit boek. Dat gaat over je vader, die op een dag zijn baard afscheert. Ja. Vertel. Hij had een lange baard, grote baard, hoe moet ik het? Nee, nee, nee, het was een, het was een, het was een uh, normale baard, een paar centimeter. Hij scheert zijn baard af. Hij scheert zijn baard af. Hij komt naar beneden. De padkamer was boven, doet de deur open. En uh, mijn vader is kaal op zijn kin. Helemaal geen, geen haar meer. En uh, onder zijn uh, kin, op zijn kin. Uh, liep er, liep er een, echt een hele lange lijn. Een, een, een kronkelvormig ding. En dat was een, uh, dat was een litteken. En uh, uh, geobsedeerd keek ik naar het litteken. En uh, op een dag vroeg ik aan hem moeder het litteken. hoe hij eraan kwam. Nou, toen kwam er nog een prachtig verhaal uit. Dat hij dus stiekem. Uh, als hij. Uh, het paard water ging geven... Uh, uh, vlak uh, of voor, na het middaggebed... dat hij dan keihard op het paard ging rijden... in de rivierbedding, die was opgedroogd. En uh, toen is hij er vanaf geknald. En uh, toen uh, ja, de, de, de zijn, zijn hele kin lag open. En als hij water dronk, dan, dan, dan stroomde het water direct er weer uit. En uh, uh, zo heb ik het boek ingeleid. Van Maud ja, dien. Maar er komt nog iets bij... Hij is vijf maanden van huis weg geweest toen. Dat heb ik erbij verzonnen. Dat heb jij verzonnen. Oh, ja, het is liter ja, je bent bezig met de literatuur of niet? Ik laat van schrik nu ook het boek vallen. Nee, de koptelefoon ja. valt af. Ja, hallo, ik dacht dat vind ik nou echt mooi. Het verhaal maakt de indruk... Nee, heer. Ik ben vijf maanden van huis weg geweest. Ja, het staat er echt. ja. ja. Zolang had de wond nodig om te herstellen. Hij is even van huis weg geweest, zei hij. Want hij durfde zijn vader niet onder ogen te komen. want dan, he, als Zijn vader zei ook, het paard, de, het paard is onze, onze trots. Het hele dorp kijkt naar het paard. Het, het paard bevrucht de ezelingen van het dorp. En daar moet je zuinig mee zijn. Het gebruik je om te dorsen, uh, graan, uh, graan En dat da, mo, moet je niet misbruiken. Maar dat deed hij dus wel. Uh -huh. Door op keihard op te gaan rijden uh, in die rivierbedding. Maar nou is het mooie dat jouw vader... Die, die, die haal jij weer, zeg maar, dit boek in. Ja. En ook daarmee in het verhaal over die Berbercultuur. Ja. Waar hij ooit zelf op een dag in Haarlem waarschijnlijk afscheid van had genomen. Ja. Door niet meer, speelde die ook geen muziek meer toen? Nee. Nee, op een gegeven moment, aan het eind van zijn leven wel. Toen maar hij, toen is hij weer teruggekeerd naar de luid. Dat was het einde van zijn leven. Maar ja. hoe lang niet, bijvoorbeeld? Dat hij dan dacht van, nou, oké, okay, dit is zondig, dat ga ik allemaal niet meer doen? Ja, toch wel een jaar of uh, 25 of zo. Zoiets. Nee, een jaar of 20, zoiets. Maar aan het einde van zijn leven wel. Waarom toen? Ja, iedereen die hij op een gegeven moment ook dacht. Weet je, dat hij echt dacht van, nou, weet je, doe de lichten aan in het theater. Weet je het slaat helemaal nergens op eigenlijk. Ik vind het gewoon leuk om te spelen. En ik vind het leuk als mijn kinderen om mij heen zitten... terwijl ik speel uh -huh. en liedjes zing. Het is nou zes... Hoe lang, op deze avond is hij overleden? Het is zijn sterfdag, ja. ja. En dat was dus zes de, jaar geleden, ook dus op de avond, vrijdag. De avond voor Koninginnendag? Ja, op nacht is hij overleden, ja. Op een vrijdagavond? Op een vrijdagavond, ja. Op de heilige Islamitische dag. Terwijl het feest is, ja. Wat denk je nou dat je vader hiervan zou hebben gevonden? Uh, oh, dat zou hij geweldig hebben gevonden. Ja, het zou die, ja, dat, dat, dat, uh, ja, dan had hij je wel echt gezegd van... Nou, joh, ik kon dat niet, omdat ik moest werken. Maar uh, dat jij, uh, dat jij uh, zoveel lef hebt en, en zoveel tijd eraan spendeert... en, en in die archieven duikt en uh, daar achteraan gaat... ik denk dat hij dat, dat, hij dat uh, bewonderenswaardig zou vinden. Ja. Maar is, is, is hij verbitterd overleden of niet? Ik vraag dat omdat, omdat in het licht van, die, van, de, van het hele verhaal... Hè? Over, over, over, over, over die berbencultuur komt die vraag in me op. Zo iemand die hier naartoe komt, dat meeneemt, het hier kwijtraakt... geen muziek meer maakt, aan het eind van zijn leven dan wel... maar heel lang niet meer heeft gedaan. Daar ja. zit ook iets heel treurigs in, natuurlijk. Dat is het dan? Ja, verbitterd, ja... Ik weet niet of je dat oh, nu zeg maar moet gaan delen met iedereen. Uh, ja, ik, ja, ik, ik uh, Het was, uiteindelijk was het, uh, Uiteindelijk was er wel contact. Dat was er wel. Uh, maar mijn vader heeft er niet uit kunnen halen wat erin zat, denk ik. En ja, ja ik weet niet waar de verbittering begint. Weet je? Ik weet niet waar dat begint. Maar ik denk natuurlijk dat hij over een aantal dingen wel... Uh, zou denken van ja... Maar het, het, het, kijk, Wim, dat, dat kan, kon niet. Hè? Je, je, ik kom uit een gezin van negen kinderen. Er, er moet gewerkt worden. Er moet, er moet, er moet eten komen. En, uh, er is een probleem in Marokko. Er moet geld worden gestuurd. Uh, uh, mijn vader was de oudste. De oudste zoon. Uh, je, je, je, je moet... Kijk, en nu, zoals ik dit nu zeg, begrijp ik ook eigenlijk opeens... heel goed waarom je opeens allemaal geneugden weglegt. De, omdat je de tijd daar niet voor hebt. Je moet je op iets, je moet je op iets richten. Je, en je, want waar moet je je op richten? Dat die kinderen naar school gaan. Dat, dat er een aanbouw voor je broer in Marokko uh, wordt geregeld. Dat ze geld krijgen in Marokko. En dus je cijfert jezelf weg als mens. Omdat je nu eenmaal door die verdomde migratie. en die verdomde armoede. en die dictatuur daar. dat het, het is nu eenmaal zo En uh, mijn vader kan er niks aan doen. En al die andere mannen kunnen daar niets aan doen. En het, het is. Uh, en ik ben nu ook, ik ben ook nu gewoon geneigd om te zeggen. het is niet erg. Want de taak die ik mij heb opgenomen is dat ik. Me heel goed realiseer dat ik ook nog migreer. Ik ben, ik ben nog bezig met het migratieproces. Ik geef, ik, ik, ik, ik werk aan het HBO en ik geef Nederlands en uh, ik woon in Amsterdam, ik woon aan de Gracht, maar ik realiseer me zo goed dat ik, dat ik nog aan het migreren ben. Want het is nog niet volbracht. Als je, als ik zou zeggen op de 100 dag, nou, uh, nou. Ik had, een, ik had ooit eens een vader en die kwam, ooit, die kwam uit een land. Maar dat, zo is het natuurlijk niet. Ik moet ook net zo hard werken, maar dan op een ander gebied. Um, maar om ook. Hè, dus als ik later kinderen krijg. Het is nog niet klaar. Dat wil ik eigenlijk mee zeggen. En misschien is dit project, moet je het ook wel een beetje in dat licht zien. Ja, ik zit ook te denken bij jouw vader. Dat... Die mannen waren natuurlijk ook zo druk bezig met inderdaad gewoon hard werken, geld binnenbrengen, ja. dat ze ook helemaal geen tijd hadden om, om ook nog stil te staan bij de cultuur waar ze uit voortkwamen. Laat staan daar met hun kinderen over te communiceren. Ja. Ja. Maar daarom is het zo mooi dat ISIS dat nu doet. Ja, met jouw hulp erbij. Ja. Nee, maar toch, dat is toch wat... Dat, ja. Sprak jij wel eens met je vader? Ik heb, uh, ik heb een paar gesprekken gehad met mijn vader. ja een paar keer gepraat, echt gepraat. Dat, dat, dat, dat is... Uh... En kon je dan vragen stellen die, die op je lippen branden of niet? Waren de dingen die, die gewoon echt niet aan de orde mochten komen? <tus> nou, natuurlijk waren er de dingen die niet aan de orde mochten komen, uiteraard. Maar er waren ook wel dingen die wel aan de orde kwamen. En... Uh, nou ja, dat ik dan... Ja, dat ik dan bijvoorbeeld, dat, dat hij dan vertelde dat ze dan qua jongens streken uithalen. als ze hier in Nederland kwamen en, en dergelijke. Maar, dat, dat, kijk, praten is ook een vak, hè? Dat, is, dat, dat moet je ook echt hebben geleerd. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat, kennen ze, dat, dat kende mijn vader niet goed. Dat is, k, dialoog. Ik moet je zeggen, ik kan het nog steeds niet, omdat ik het, ik heb het ook niet meegekregen ik ben mezelf daar constant bewust van. Dat ik dat... Wat bedoel je? Dat, je? dat je. Praten. Dat ik alleen naar jou luister. Dat, dat doe je naar, naar... toch? Ja, maar het is heel moeilijk, Wim. Kijk, ik zit nu, ja, ik zit nu in de studio. Hij ja. is er niks aan het middelpunt. He, natuurlijk. Maar nee, gewoon in je dagelijks leven. Dat je gewoon de ander ziet en dan ander, dat je dan naar de ander luistert. Maar je het is gaat heel moeilijk. Het is goed met mij altijd. Ja, ah, maar, ja. Maar wat ik nou bijvoorbeeld wel, wel, wel, wel grappig vind is dat. Als je het daar over hebt, hè, over praten en over taalvaardigheid. En over... Dan, is het, dan is het prachtige natuurlijk dat, uh, dat dit eerste boek wat nu is verschenen, van Gerredin Dat is van een ongelofelijke taalrijkdom. Terwijl het in werkelijkheid waarschijnlijk ook een hele ingetogen, een, uh, moeizaam communicerende man is geweest, of nee, niet? Nee, nee, niet, nee, niet, nee, niet. nee, het was een hele uh, uitbundige, uh, excentrieke uh, man. Echt, ja. Geen, geen, geen binnenvetter? Nee, nee, nee, nee. nou ja Het was wel iemand van wie je moeilijk hoogte kon krijgen, denk ik. Hij was echt ontzettend eigenzinnig. Maar uh, het, het was wel iemand die veel onder de mensen was... en uh, graag in de kroeg kwam. En, ja. Welk boek, welke, welke boeken wil, wil jij nog heel graag nu heel snel in die reeks hebben? Je hebt een hele stapel meegenomen. nou Boek 2 is van Tahar Jowett, de bottenzoeker. Wat is dat voor boek? Uh, dat... Uh... Nou, dat moet Hester vertellen, want Hester is nu echt, die zit er nu echt midden. Je, je nou, bent, dat je is bent een, het nu aan het vertalen. Ik in. ben het nu aan het vertalen, ja. En het is, uh, het is een, nou, toch weer een heel ander boek dan uh, Agonchisch. Uh, wel dus met diezelfde ziel, vind ik. Maar het is wat, um, wat zachtaardiger. Maar Agonchisch is heel hoekig en... en, en een literaire uh, western is het. Agonchisch. Ja. Ja, ja, ja. En de bottenzoekers is weer veel... Het gaat over een, een, een jongen die uh, met een verre oom op pad wordt gestuurd... vanuit hun dorpje in Kabilië om de overblijfselen van zijn broer te zoeken. Die is omgekomen in de onafhankelijkheidsoorlog. En die moet dus weer in het eigen dorp begraven worden... En, en dan volgen we dat jongetje dus uh, tijdens zijn reis. Het is bijna een film meteen. Dat ja, zie je het is, meteen, het soort... is echt heel mooi. Het is en, heel vinden mooi. En, ze, en vinden ze de ja, ja, overblijfselen? Ja, ja, ja. maar het op. jongetje stelt ook echt uh, goede vragen bij dat hele gebeuren. Van waar gaat dit nou eigenlijk om? En is het niet de trots van de mensen die hier eigenlijk uh, vooral in het spel is? En het is erg mooi. En ja, zachtaardiger zou ik zeggen dan Agonchis. Maar ik, heb, ik wilde toch Agonchis ook juist heel graag uh, als eerste hebben. Om, niet alleen om Garendien. dat vond ik ook belangrijk dat hij er als eerste... Uh, Kwam, maar um, ik vond het juist ook... want een van de dingen die mij opvielen... toen ik met die Noord-Afrikaanse literatuur bezig was... was juist dat het... Ja, het is niet allemaal... Uh, beschrijvingen van hoe ze leven... En, en een soort zieligheid... zoals jij het uh, het ook wel eens noemde. Maar er zit ook een hele woeste kant aan. Een hele ruige kant. En een humoristische kant. En een, en een soort rock-and-roll-achtige kant... In, in heel veel van die boeken. En, en het culturele leven toen tijd. En dat, ik vind dat we met Agonchine, uh, ja, dat ook meteen neerzetten. Dus mensen zullen best verrast zijn, denk ik, als ze dit lezen, maar dat is uh, alleen maar goed, denk ik. Jij hebt samen met Hassan Bahara een tijd lang achter op NRC Handelsblad het verhaal van je van je, van je vader, van jullie vaders verteld. Eigenlijk, ja, eigenlijk hè? de vaders. Waar we, waar, van de vaders, waar we mee begonnen, met de schoolstapelaars ja. in Muiden. En uh, toen werd op een gegeven moment onthuld dat, dat jullie dachten, er staat. een mooi boek ook van. Uh, van uh, verschenen, ik, Dries. Je zegt dat net, ik ben eigenlijk nog steeds bezig met, met migreren. Ja. Ik ben nog steeds bezig met, met die reis van daar naar hier. Ja, om mijn onrust, ja? ik moet ook ik, om mijn onrust te definiëren. Ja. Eh, want ik, ik, ik kan dan zeggen, ja, ik zit niet goed in mijn lijf, wat dan ook. Nee, de onrust, dat, dat, is, dat is dat proces waar ik nog mee bezig ben. Want ik, het stokje wat, wat ik heb overgenomen van mijn vader... Maar nu is het, het het mooie dat je daar dus... Je hebt daar al een, een, een boek over geschreven. Ja. Je hebt er al meer over geschreven. Je, hebt een, je bent ook bezig met een reeks voor NRC Handelsblad. Die Berbe hoort daarbij. Ja. Maar is er ook nog een roman of een, of een boek... Dat je, dat, je, dat, je, dat je de komende jaren zou willen maken? Dat heb je vast al bedacht. Wat je nog moet maken. Wat, wat dat migratieproces beschrijft? Of... Ja, ik denk dat dat... Uh... Ik, ik, ik ben geen veelschrijver. Maar er zijn een aantal thema's die ik uh, moet beschrijven. En uh, daar, zal, uh, daar, daar zal. Een van de boeken zal daarover gaan. Uh, hè, dus hoe. Uh, hoe schiet je ergens wortel? Hoe doe je dat eigenlijk? Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? En dat. Uh, dat ja, dat lijkt me, dat lijkt me prachtig om te, om te... Maar Heb je daar ook al een idee bij hoe je dat, dat, dat wil doen? Nee, nog niet. Door mensen... Niet. Ik heb hier trouwens... Ik krijg op de valreep. Ik wil, wil, dat, wil dat even voorlezen nog. Dat is voor jou, van een, van een luisteraar. Ondanks dat je moeder is gedwongen hier naartoe te komen... ben je je vader niet dankbaar. Anders had je toch niet nu in de studio gezeten... Ja, de gezinshereniging was de enige manier... om jou, je moeder en de kinderen enige vorm van perspectief te bieden. Helaas is het volgens mij mislukt. En vaar jij dat ook zo? Overigens vind ik jullie derbe bibliotheek een mooi initiatief... en daar ik veel van wat je vertelt. Dat is Mohamed Bari die dit mailt. Ja. Het is... Het, hè? Om, dat mislukt vind ik wel mooi tussen haakjes. Ja, ja nou, het is, nee, natuurlijk, natuurlijk is het niet mislukt. Alleen, eh, ik loop er niet voor weg. Het is wel belangrijk om dat, om dat onder ogen te zien. En, maar ik heb me altijd gefascineerd gevonden door het woord gezinshereniging. Het lijkt wel een feest. Maar dat, dat is het natuurlijk niet. Het is heel hard werken. Het, het is uh, uh, je plek vinden in een samenleving... En ik denk dat mijn moeder heel, heel graag in Marokko had willen blijven wonen. Is er al een... Kijk, er zijn heel veel schrijvende jonge Marokkaanse schrijvers. Ja, bizar Nederland. veel overigens. Nee, dat is een goed teken. Ja. Dat, is een, dat, is, dat is een teken dat, dat, het, dat die migratie, dat dat doorgaat en dat dat goed ja, gaat. Ja, dat is fantastisch inderdaad. Maar is er al een hele mooie roman over die gezinshereniging verschenen? Nee. Nee, nee, nee, nee ik denk ook dat, dat alle uh, tweede generatieschrijvers... Uh, azen op de grote migratieroman. Is dat zo? Ja, dat lijkt me fantastisch als hij die, als die eruit komt. Nou, ga je kans, Azies. Ja. <laughs> uh, wat, wat let je? Nou, ja, ik ga straks beginnen. <laughs> ik wil jullie trouwens... Uh, je, gaat, je gaat gewoon vanavond beginnen. Je gaat gewoon op deze avond en dan morgen ook niet met een oranje hoedje op... of zo door de stad gaan lopen. Nee, ik, loop, nee, nee, nee, ik, ga, ik ga niks doen, nee. Met zo'n oranje klomp op je hoofd. Je gaat gauw morgen beginnen aan, uh, aan je roman. En uh, dit was uh, Brands met boeken... waarin ik vanavond sprak met Hester Tollenaar en Assis Aynan... over het eerste deel van de Berber Bibliotheek. boek verscheen bij Atheneum Polak. Volgende week in Brands met boeken een gesprek met uh, Ben Haveman. Oud-volksgransjournalist die debuteerde met een, uh, met een roman... Alles voor de dakgoot. Volgende week tussen 7 en 8. En dadelijk na achter max met twee dingen. Maar Geet Rijntjes. Over hoe troostend kan een gesprek met onze vorstin zijn? Drie gasten die spraken met Beatrix tijdens een voor hen moeilijke periode. Straks na 8 uur bij Max.